Wat er ook gebeurt, ik zeg geen woord tegen niemand. Het is de enige manier. Stella heeft gelijk: het ene leidt onvermijdelijk tot het andere, en voor je het weet. Oh, lieve hemel, daar komt die goede Charlie Baker aan. Hij heeft me gezien ook. Andere kant uitkijken, net doen alsof ik hem niet gezien heb. Hallo George, hoe gaat het ermee? Geen antwoord geven, net doen alsof ik diep in gedachten verzonken ben. Ik zei, hoe gaat het ermee? Nou, nou, nou, schreeuw maar niet zo, ze hoort het in de buitenwijken niet te horen. In ieder geval kan ik niet net doen alsof ik dat niet gehoord heb. Wonder dat mijn trommelvriezen nog heel zijn. Wat moet ik doen als die mag daarna komt? Ik geloof niet dat hij dat doet. Gelukkig. Ik zal hem wel beledigd hebben. Ik moest hem straks maar even opbellen en het hem uitleggen. Maar in ieder geval zit hij zich nou de hele verdere dag af te vragen... wat hij toch wel gedaan heeft dat ik hem zo heb. Verdorie, daar komt Fanny Mikepies aan. Even in de gaten ook. Van die vent kun je van alles verwachten. Nog nooit zo'n ware druif gezien. Haha, die George. Auwe reus, is dat het leven? Het leven, een hondenleven. Hij moest dus weten... Hé, hey, hey George. Verschooi professor. dat nou, is al wat die hogere sferen. een rode is dat bijna iedereen me kent. Dat is de narigheid in zo'n provincie stad. Hij geeft het op. Gelukkig. Ik zal hem straks toch ook maar even bellen als ik de kans krijg. Ik vraag me af of meneer Elton gelijk heeft. Of ik inderdaad altijd in de narigheid kom. Hij beweert dat ik me met de moeilijkheid op mijn hals haal door mijn gedrag. Door mijn manier van optreden. Dat is onzin. Dat was gehoord van mensen die altijd ongelukken hebben. Die de ongelukken als het ware aantrekken. Misschien trek ik de moeilijkheden wel aan. Misschien heb ik wel een nieuwe ziekte ontdekt waarvoor ze nog geen vaccin hebben. Ah, dan loop ik natuurlijk nog wat te kletsen. In ieder geval ben ik er echt niet op uit. Maar het lijkt wel of er mij altijd iets moet overkomen. Kijk uit. Daar heb je Suzie Redmond. Ik hoef niet te denken dat hij me niet ziet. Die scherpe oogontgaan niets. Mag maar. George, waar heb je die tijd toch gezeten? Straal langs er heen lopen met mijn neus in de wind. George! Zometeen weet de hele stad te vertellen dat ik gek ben geworden of zoiets. Misschien zeggen ze wel dat ik in mezelf loop te mompelen. Met mijn schoenveters los en mijn vest onder de etersvlekken. George! Oh, hou je mond toch. Gek eigenlijk, hè? Vroeger vond ik haar een knap meisje. Maar dat was voor ik Stella leerde kennen. Vraag me af of Stella gelijk had toen ze zei dat ik koste wat kost mijn mond dicht moest houden. Het zou veel gemakkelijker zijn als ze alleen maar even knikte en vroeg hoe het ermee ging. Maar oh nee, nee, daar zou het niet mee blijven ook. Stella heeft gelijk. Stella heeft altijd gelijk. En toch ben ik smor op haar. Waarom wil ze toch niet met me trouwen? Ik zou erop durven zweren dat ze gek op is. Meer dan gek. Ja, natuurlijk, ik, ik heb nooit geld op zak. Ik heb vaak genoeg van haar geleend. Misschien voelen vrouwen wel verachting voor mannen die geld van ze lenen. Maar zo is Stella niet. Die heeft niet zulke ouderwetse ideeën. Meneer, meneer, weet u ook hoe laat het is? Het kan toch zeker geen kwaad als ik zo'n jochie zeg hoe laat het is. Meneer, ho hoe laat is het? Hé, hey, daar is een klok aan de overkant van de straat. En dat weet die kleine smeele op natuurlijk best. Hij heeft vast iets in de zin. Misschien heeft hij wel een wapenpistool in zijn mouw verborgen. Als ik mijn draai om zijn oren geef, gebeurt er misschien weer van alles. Dan staat zijn moeder natuurlijk plotseling voor me en begint moord en brand te spelen. Hé, hey, meneer, heb je je horloge bij Obe Jan gebracht? Klein, brutaal, klein hè. Dan staat hij natuurlijk een lange neus tegen me te trekken. Oh, maar dat is in ieder geval weg. Waardoor? <tied> hij? Da da da da daar ging ik bijna. Ik moet uitkijken waar ik loop. Anders gebeurt er wel dan degelijk iets met mij. Me. En dat zou wel wel eens de laatste keer kunnen zijn. Pardon, meneer. Zou u mij misschien kunnen zeggen... hoe ik naar de kapelstraat moet komen? Oh, de goden. Aan die mogelijkheid had ik nog niet gedacht. Niet opletten. Dan pak ik van aan niemand anders. Ik vroeg u, meneer... of u misschien zo vriendelijk zou willen zijn... om me te zeggen hoe ik naar de kapelstraat moet komen. Wat moet ik nou doen? Hij loopt met me op... Kijk, van een zeeman. Zeker op een van de schepen in de haven. Ik, ik, ik moest maar het vluggen gaan lopen. Uh, bent u soms doof, meneer? Hij heeft ook te veel gedronken. Whisky zo te ruiken. Kerel, luister nou eens even hier, fijne broeder. Ik vraag je iets heel verzoerlijk. En ik verwacht ook een verzoerlijk antwoord. Nou zit het toch echt niets anders op. Neem me niet vallen, Kerel. Maar, maar ik heb reuze haast. Oh, dus je hebt me wel gehoord, hè? Maar je voelt dus een keer te goed hè? met iemand als Michael O'Hare en zijn soorten van Nee, nee, nee, dat was het niet. Echt niet. Ja, maar... Zou je mijn arm misschien los willen laten? Nee, dat wil ik niet. Het is zelfs heel waarschijnlijk dat ik hem uit het lid ga draaien. Hé, hey, Luister, nou eens, Paddy, oude jongen. Ik heet geen Paddy, ik heet makelo O'Hare. -he en bovendien heb je me beledigd. Nee, eerlijk, kerel. Dan heb je me beledigd, zeg ik, nee. in een oogheerlijk. Laat zich niet toe, geslaagbeledigd. Snap me die het idiootje kippen. Nou noem je me nog idioot ook, hè? Nou alleen daarom... Hé, oh, hé, hey, hey, hey, hé, hey, hey, hey, hey. wat gebeurt daar? Forgetting. Laat hem los. Waarom zou ik hem loslaten? Dat is jouw ons volledig. Doe eens helemaal staan wat hij zegt. Wil je opgebracht worden? O, er is niets aan de hand, agenten. vader een kleine vriendschappelijke woordenwisseling. Vriendschappelijke hmm. woordenwisseling, zei je? Ik begrijp eigenlijk niet waarom moet je niet zo'n aframmeling geven... dat je die niet meer kunt naverschappen. Nou, nou, nou, nou, dat is wel genoeg, hè. En wanneer jij tussen je komt... als ik bezig ben de eer van de Ohares te verdedigen... Als je me ook maar met één vinger aanraakt, dan zweer ik bij alles wat mij heilig is dat het je tegen de vlakte slaat. Zo, zou jij dat doen? He? Weet je dat wel zeker? Zonder ook maar een ogenblik te aarzelen. Want je gezicht bevalt me niet. Zo was het maar net. Jij hebt gedronken? Nou, we hebben wat dan ook. Het is hier een vrij land. En niemand kan mij verbieden af en toe een glaasje whisky te drinken. Ja, dat zullen we nog wel eens zien. Ga maar liever mee, jullie allebei Oh nee agent, nee agent, Toen wacht nou eens even Het is allemaal een misverstand Zoals u ziet ben ik volkomen nuchter Ik heb de hele dag nog niets gedronken Oh nee, waarom zijn jullie dan midden op een druk trottoir aan het ja. Hé, kom. Nee, o, o, schieten Alsjeblieft agent, we zullen verder geen moeilijkheden meer veroorzaken Ik zal wel op een vriend passen Jij bouwt naar de kapelstraat, hè, Michael? Ik breng jou er wel even naartoe, hè? we gaan er samen naartoe oh, Dat is de meeste andere taal nou, ja, kom, maar gaan Ja, dat is allemaal wel erg mooi, maar... Ja, euh... laat hem maar aan mij over, agent Ik zal ervoor zorgen dat hij zich niet meer misdraagt Hij is zo zacht als een lammetje als je hem goed behandelt, hè, Michael? Is het niet zo, mijn jongen? Nou, ja, natuurlijk, als ik onder vrienden ben En je bent onder vrienden, ik ben toch je vriend En nou ga je met mij mee naar de Kapelstraat, hè? Nou, ja, dat is goed, dat is goed ja. nou, nou, ziet u nou wel, agent, alles is weer goed nou. Kom, Michael, gaan we gaan weg als u denkt dat u hem in bedwang kan houden... Nou, oh, maakt u zich maar niet ongerust. Ik sta voor hem in. Heb ik u al niet eens eerder gezien? Oh, dat is best mogelijk. Ik ben Maxwell van de County Gazette. Nou, ik hoop dat u weet wat u doet, want het lijkt me geen gemakkelijk heer. Agent, ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Dat is genoteerd. Als hij iets uithaalt, zal ik de inspecteur moeten vertellen dat u borg voor hem staat. Nee, goed dan. Ja, doorlopen allemaal. De voorstelling is voorbij. Doorloop, alsjeblieft, mensen. Kom daar toch doorlopen, iedereen. Doorlopen, Ingrid. Nou, je mag geloven of niet, zeg maar... ...dit is de eerste keer van mijn leven dat ik hier een taxi rijd. Je bent toch maar een patente kerel, hoor, dat je me zo behandelt. Dan weet je me toch helemaal niet, kent. Oh, nou, dat is wel goed, zeg. Ja. Zeg, denk je dat we al in de buurt van de kapelstraat zijn? Nog niet. Dus ergens in de buitenwijken. La, wat, wat een dronken dag. Hè. Denk je dat we ergens even kunnen stoppen voor een borrel? In Engeland, midden op de dag oh, Wat een heilig land is dit toch hè? Als ik nou een boord zat van de... Dan zou ik heel wat minder zorgen hebben Van welk schip ben je? Ik De hoor. We hebben vanmorgen pas in het westen nog pas gemaakt En nou rij ik al als een prijs door de stad Heb je lang nodig in de kapelstraat? Ik zou de taxi kunnen laten wachten om je terug te brengen naar je schip Oh, maar... dat zou te veel gevraagd zijn en bovendien zou ik graag willen hè, dat je me afzet even voordat we er zijn. Ik heb een kleine verrassing in de zin, weet je? Voor je gezin bedoel je? Dat wil zeggen ja en nee. Wat je niet? Het is nogal een persoonlijke kwestie. Erg persoonlijk. De manier waarop je dat zegt, bevalt me niet erg. Mag ik jou een goede raad geven, jongen? Vraag niet te veel. Zet me gewoon af en verdwijn. Zeg, ik, ik begin me ongerust te maken over jou. Nee, niet zo ongerust als zij zullen zijn als ze me zien, dat zweretje. Nou, ja, ik kan het je wel zeggen ook. Mijn vrouw woont daar. Dat heb ik me tenminste laten vertellen. En wat mij betreft kan ze doodvallen voor alle ellende die ze me bezorgd heeft. Ja, wat, wat vertel je nou? Dat is zo. Zij en die zwarthaarige duivel, die Dennis Daffy. Vroeger was hij een vriend van hem. Maar ze zijn er met z'n tweeën even doorgegaan. En ze hebben mijn spaardhouten ook nog meegenomen. Grote gode. Maar ik zweer je bij alle heiligen dat ze spijt zullen hebben van die spijt. Oh. Ik zit te springen van ongeduld om die twee in mijn vingers te krijgen. Ja, maar, ja, maar luister nou eens even. Chauffeur, chauffeur, chauffeur, stop. Zijn we er al? Nee, nee, nee, nee, maar ik, ik zat net te denken... Ik weet niet hoe het met jou staat, maar ik krijg plotseling het gevoel dat ik ontzettende plek heb in een borrel. Eh, wat zou je ervan zeggen? Een uh, moord die deze. Maar je zei er net toch... Ja, to weet ik wel, je weet ik wel, maar ik herinner me dat ik nog een fles had staan op mijn kamer. Hè? Een, oh, een flesje man eerste kwaliteit. Uh, het is niet zo ver hier vandaan. Waarom zouden we daar niet eerst even naartoe gaan? Ik ben je man, waar wachten we nog op? Ja, chauffeur. Je bent toch achter. Chauffeur, terug naar het centrum. Hè? Je is dan dan dan dan dan de ventje verder moet rijden. Je... <hijen>